10 uur, Christian Bonebakker met het NOS Journaal. De economische vooruitzichten blijven zwak... ondanks de verbeterde situatie in de Eurolanden en de Verenigde Staten. Dat schrijven de G8-landen in een verklaring. De landen zijn vanmiddag in Noord-Ierland begonnen aan hun tweedaagse top. Aanwezig zijn de leiders van de VS, Rusland, Duitsland, Japan... Groot-Brittannië, Frankrijk, Canada en Italië. De economische risico's zijn volgens hen het afgelopen jaar verminderd... maar in Europa en de VS zijn nog altijd veel hervormingen nodig... Naast economische onderwerpen staat Syrië op de agenda. Vandaag hebben president Obama en president Poetin daarover al met elkaar gesproken. Bij trajectcontroles kunnen bestuurders van campers en bestelbusjes onterecht een boete krijgen. De voertuigen worden door hun lengte soms aangezien voor een auto met aanhanger... waarvoor een lagere maximumsnelheid geldt. Ook auto's met een fietsenrek op de trekhaak kunnen onterecht worden beboet. Het Openbaar Ministerie kent het probleem en zegt dat er jaarlijks 200 tot 300 klachten binnenkomen... Het systeem wordt voortdurend verbeterd, maar er zal altijd een kleine foutmarge blijven, zegt het OM. Wie twijfelt of een boete terecht is, kan zich bij het OM melden, ook als de bezwaartermijn is verstreken. Burgemeester Haan van Vlieland vertrekt. Aanleiding is een privé-kwestie. Vrijdag werd de 39-jarige Haan mishandeld en bedreigd. De dader meldde zich later op het politiebureau. Volgens de politie ging het om problemen in de relationele sfeer. In overleg met de gemeenteraad van Vlieland en met de Friese commissaris van de koning Joritsma... is Haan tot de conclusie gekomen dat het beter is dat hij opstapt. Haan is partijloos. In het verleden was hij onder meer lid van de SP. Het weer vannacht droog en warm. Minima van 15 tot 20 graden. Morgen veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Het wordt 28 tot 34 graden. Op de Wadden is het koeler. Langs de Westkust kan smiddags een windje van zee opsteken. Woensdag is het ook op de Wadden warm. In het oosten kan het dan 35 graden worden. Het wordt wel benauwder en s'avonds is er kans op onweer. Dit was het NOS-journaal. NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn. De check van Gelder. Mede heren, het Metropole Crest, bijzonder goedenavond. Het Nederlandse wielrenner zat in de jaren negentig flink aan de doping. Volgens de commissie anti aanpak onder leiding van oud-minister Winnie Zorgdagen... gebruikte het overgrote deel van de Nederlandse renners in die periode verboden middelen. Maar de commissie ziet gelukkig ook een cultuuromslag bij de huidige generatie. We zien de laatste jaren dat met name ook door ja, de, de grotere ophef die ontstaat... dat er echt mensen opstaan en zeggen nou willen we het gewoon anders doen. Straks staan we uitgebreid stil bij de bevindingen van die commissie. 25 jaar geleden veroverde het Nederlands zelf dan de Europese titel... In de serie waarin we terugblikken op het succes staat vandaag de levende wekker centraal. Eén van de fysiotherapeuten bij Oranje had namelijk een extra taak. Mijn taak was uh, het spul wakker te krijgen. En dat betekent dus de gangen door, alle deuren kloppen, wakker worden, antwoord krijgen en dan weg. Een soort Sinterklaas maar dan anders. Jan Schauke van der Bos wordt na een periode van 14 jaar bedankt als bondscoach van de Korfballers. Een afscheid waar hij het niet mee eens is. Maar de functie die hij ervoor terugkrijgt voorkomt een omzien in vrok. Ik krijg gewoon een mooie baan. Dus hetgene wat ik mag gaan doen, dat is coaches uh, begeleiden, opleiden in Nederland, maar ook internationaal. We praten ook over het tennis in Roosmalen en we laten u maken met de Maccabia Games. Tot 11 uur is dit NOS langs de Lijn. Iedereen had er vanaf kunnen weten van het dopinggebruik van de Nederlandse wielrenners is voornamelijk in de voornamelijk de jaren 90. De commissie Zorgdrager heeft de bevindingen gepresenteerd. En die luidt onder meer in dat het overgrote deel van de wielrenners doping gebruikte. En dat het ploegmanagement en de artsen de renners hebben begeleid. En dat pers, sponsors en publiek daarvan op de hoogte hadden kunnen zijn. Vele betrokken hebben we anonieme interviews gegeven aan de commissie Zorgdrager. Gio Lippens hier aanwezig in de studio. Goedenavond Check, Gio. Goedenavond. Hoe beoordeel jij de bevindingen van deze commissie? Ja, maar moeten we beginnen. Nou ja, we Laten we eens even zeggen dat het voor een belangrijk deel... en dat is niet denigerend bedoeld, maar dat het wel open deuren zijn. Dat het conclusies zijn die zij trekken en die al lang getrokken zijn. Dat geven ze zelf ook aan. Op het moment dat ze zeggen iedereen heeft ervan geweten, heeft ervan kunnen weten. Nou, dat ze zeggen de renners hebben ervan geweten, dat snap ik. De ploegleiders hebben ervan geweten, de artsen. Nou, dan kom je bij de pers. Daar kunnen we een hele boom over opzetten. Wie wat geweten heeft en wie wat heeft kunnen bewijzen. Want dat was natuurlijk altijd het voornaamste. Maar dat ze zeggen het grote publiek heeft daarvan geweten. Ja, het grote publiek zal altijd wel een vermoeden hebben gehad. Een zweem uh, van dopinggebruik in die wielersport. Maar ze hebben het nooit geweten. Toch natuurlijk. heel even over de pers. Je zegt geweten of kunnen bewijzen. Wist jij dingen? Um, ik vermoedde dingen. En uh, ik denk dat de meeste van mijn collega's zaken vermoeden. En wij hebben allemaal maar heeft dat geprobeerd... te maken met bepaalde prestaties of met bepaalde dingen zien? Met bepaalde prestaties. Ricardo Rico, uh, geweldig voorbeeld natuurlijk. De Tour van een flink aantal jaren geleden. Die ineens echt iedereen liet staan. En, en, en zelfs uh, bergaf op het vlakke zelfs nog voorsprong nam op een groep die hem op de hielen zat. Uh, dat was iets waar je op dat moment meteen je vraagtekens bij kon zetten. En later bleek ook wel waarom dat uh, was geweest. Uh, ik moet zeggen dat leidde wel weer aan de andere kant weer tot groot enthousiasme. Want het was wel weer een hele bijzondere prestatie. En dat zijn wel denk ik, de dingen die we geleerd hebben uit het recente verleden... van, ga nooit meer op de banken staan op het moment dat er zo'n prestatie wordt geleverd... met zo'n groot verschil ten opzichte van de rest. Want dat is gewoon verdacht. Ja, dan even terug naar het rapport. Uh, het belangrijkste is, wellicht dat het nu allemaal opgeschreven is tussen aanhalingstekens. dat ja. er iets in wat jij nog niet wist? Uh, Nee, eigenlijk niet. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat ze geen namen noemen. Dat ze geen uh, procedures noemen. Dat ze geen uh, methodes noemen van hoe ging het dan allemaal precies in het werk. Want ja, dat zijn natuurlijk wel de details die wij allemaal graag willen weten. En natuurlijk wordt het nu wel even onderschreven dat 80 tot misschien wel 95 procent van de renners in die tijd aan uh, de stimulerende middelen zat. Dus dat is wel een, een moment dat je zegt, oké, okay, nou staat het dus een keer zwart op wit. Maar nee, het is niet iets waarvan je van je stoel valt. Doping werd in die periode niet als groot probleem gezien. Het eh, overgrote deel gebruikte, staat er in het rapport van de commissie zorgdrager... iedereen deed mee aan het grote spel. Vrijwel iedereen, hè? Het overgrote deel van de renners, zeggen wij. Want we kunnen niet, echt niet bewijzen dat 100% mee deed, Maar het overgrote deel, dat blijkt ook wel. Eh, en in feite wist iedereen het. Want er werd ook hier en daar heus wel wat gepubliceerd. En er werden ook boeken geschreven. Maar het leidde niet tot grote ophef. En na EPO was er geen houden meer aan. EPO is een uh, middel wat echt prestatiebevorderend werkt. En dat, uh, ja, dat doet ook echt wat. En, ja, dan dan krijg je natuurlijk toch de, de, de, de noodzaak bijna om mee te doen. Want als je geen e geen gebruikt, dan fiets je achteraan. Dus, uh... Wat u ook benadrukt is dat een aantal, en ik neem aan dat dat met name wielrenners waren... tijdens de gesprekken erg emotioneel waren. Het is nog altijd heel moeilijk om daarover te praten? Het is uh, voor sommigen heel moeilijk om daarover te praten. Voor sommigen hebben, is het ook zo dat ze een geheim met zich meedroegen... Emotionaliteit kwam ook voort, bijvoorbeeld bij mensen die niet of minder gebruikten, daardoor minder presteerden en in de pers vervolgens werden afgeserveerd. Dat heeft heel veel pijn gedaan. En u signaleert een cultuurverandering 2000, sinds 2008? Ja, maar met name sinds eigenlijk de laatste, de laatste jaar, anderhalf jaar. hoor. Kijk, in, in, het begint niet in 2008 al. Maar daar zie je wel dat minder wordt gebruikt. Omdat de marges gewoon geringer zijn door allerlei maatregelen. Uh, maar we zien de laatste jaren dat met name ook door ja, de, de grotere ophef die ontstaat. Dat er echt mensen opstaan en zeggen, nou willen we het gewoon anders doen. Maar... Dat wil bepaald nog niet zeggen, want dat schrijft ze ook, dat het wielrennen schoon is. Er wordt nog altijd gezocht naar middelen die niet opgespoord kunnen worden. Nou ja, dat is het, het wankele evenwicht natuurlijk. Kijk, wij, wij ont, uh, ontwaren wel een kern uh, die, die dat wil. Maar tegelijkertijd zijn er natuurlijk heel veel mensen die, die toch nog zoeken en de druk is nog steeds heel groot. Vandaar dat wij ook de hoop uitspreken dat er bijvoorbeeld ook sponsors zijn... die er een eer in stellen om juist het schone wielrennen te promoten. Er was dus een dopingcultuur, concludeert zorgdrager. Marke Bogen herkent zich daar niet in. De voormalige renner bekende eerder dit jaar het gebruik van doping... maar weet niets van de dopingcultuur. Dat zei hij althans in een gesprek met Tim Overdiek... die vanmiddag in het Radio 1-journaal was. Ja, nee, daar heb ik een ander beeld over. Ik heb, uh, ik heb alleen gepraat over mijn situatie daar en uh, ja... Daar, daar, ik, ik heb me nooit echt kunnen vinden in het, uh, in het feit dat er een, uh, een uh, dopingcultuur... en we betrekken het alleen op onze ploeg op Rabobank uh, dat daar een dopingcultuur heerst. Maar dat is wel de conclusie van zorgdrager. Ja, dat klopt. Dat heb ik gelijk in. <laughs> maar dat is niet mijn conclusie. Maar dat is een conclusie die wordt getrokken na het spreken van meer dan renners alleen mensen eromheen. Is het een, is die, klopt die conclusie dan niet, volgens u? Dat weet ik toch niet. Hè? Ik heb daar alleen voor mezelf gezeten. We zitten daar niet met alle tegelijk. Hm. Ik heb daar gezeten en ik heb mijn verhaal gedaan. Maar dan zou u. Ja, ik weet, ik weet ook niet wie er hebben gezeten. Kijk, uh, het is anoniem gebeurd. Er zijn in Nederland zijn er uh, vier bekentenissen geweest. Vijf. Uh, nou, eentje daarvan weet ik al zeker dat hij niet bij de commissie is geweest. Dus blijven er vier over. Nou ja, daar kan je geen uh, goede conclusie op uh, Of weet het. Daar, daar kan je, als je vier renners, ex-renners uh, interviewt, zou je daar geen goede conclusie uit kunnen trekken. Dus neem ik aan dat er meer renners zijn geweest. Maar dat zijn renners die, die, die geen bekentenis hebben gedaan aan um, publiek. Ja. Dus ik weet ook niet wie er zijn geweest en wat ze hebben gezegd. Ik ben er alleen op persoonlijke titel geweest en ik heb mijn verhaal gedaan. Ja, hoe is de commissie nou te werk gegaan? Want het is zo vaag als je dit hoort. Ja, maar Bogert, dat is duidelijk. Hè? Dat, dat past wel een beetje ook in het beeld natuurlijk. Uh, ook dat we hadden van een wielrenner van voor die tijd. Uh, renners praten niet over andere renners. Renners praten niet over systemen. Uh, die willen dat niet naar buiten brengen. Bogert heeft ook altijd gezegd op het moment dat hij zelf met die bekentenis kwam. Ik doe het alleen. Ik praat alleen over mezelf. Ik verlink niemand. Want dat zit niet in mijn karakter. Nou ja, en dat blijkt nu ook maar weer. Maar daarmee hou je natuurlijk wel die hele cultuur in stand. Uh, dat weet Bogert zelf ook wel. Ja, de commissie die heeft mensen uitgenodigd Heeft ook uh, duidelijk gemaakt van renners, uh, oud renners meldje, als je iets uh, te melden hebt bij ons. En zo zijn die renners bij die commissie gekomen. En het zou allemaal onder strikte anonimiteit gebeuren. Dat zegt Boog het zelf ook al. Dat is ook het verschil met die enquête die we eerder hebben gehad. Maar goed, uh, anonimiteit, dat was het toverwoord voor deze, deze commissie. Ja, Ze maken zelfs niet bekend hoeveel renners en betrokkenen er, er langs zijn geweest bij ze. Nee, nee, zorgdrager zei dat vanmiddag ook, want het werd natuurlijk gevraagd... van houdt u nu eigenlijk ook niet zelf uh, de omweg daar een beetje in stand... door uh, zo geheimzinnig te doen over uh, wie zijn er gekomen, wat hebben ze gezegd, enzovoort, enzovoort. Uh, ja, en zij zegt dan gewoon, anders als wij die anonimiteit niet hadden gehad... was er niemand langsgekomen, dan hadden we geen, uh, geen onderzoek gehad... en dan hadden we ook geen renner of geen oud-ploegleider uh, gehad... die bij ons langs zou zijn gekomen. Nee, maar zelfs uit die anonimiteit komt er dus niets waarvan jij Helemaal zegt niets. dat wist ik niet. Ze willen geen aantallen noemen, want zegt ze: op het moment dat je aantallen gaat noemen bijvoorbeeld zoveel renners die op dit moment nog rondrijden zoveel ex-renners zoveel ploegleiders Zoveel journalisten, want er zijn ook journalisten gehoord. Ik was er niet bij, overigens, zeg ik, naar eer en geweten. Uh, maar in ieder geval, al die mensen die lang zijn gekomen... ze zegt, als je dat allemaal gaat vertellen in aantallen... dan kunnen mensen reduceren, deduceren... en dan komen ze als Sherlock Holmes komen ze uiteindelijk achter ja. de identiteit van die mensen. Zo geheimzinnig is het dus. Ja, dat over die enquête het opmerkelijk is... dat er dus niet zo heel lang, lang geleden die enquête is geweest... onder de werknemers van de drie Nederlandse profvloegen. Daar kwam uit dat iedereen ontkende ook maar iets met doping te maken te hebben... En nu komt dus deze conclusie uit de busrollen. Je hoort een bijdrage van Walter Tempelman. De letterlijke tekst uit het rapport luidt... de commissie is van mening dat iedereen die betrokken was bij het profielrennen eind jaren negentig wist van het gebruik van doping... of er in ieder geval van had kunnen weten. Even vragen dus aan Richard Plugge, manager van de Blanco Pro Cyclingploeg... of hij dat verschil kan verklaren. Nou, we hebben uh, aan uh, 200 mensen uh, binnen alle ploegen, en de drie Nederlandse ploegen hebben we het graag nog niet vergeten: dat wij uh, uh, heel andere renners in onze ploegen hebben dan, uh, dan toen uh, in de ploegen gereden. En uh, ja, kijk, we moeten ervan uitgaan dat in die gesprekken de waarheid is, uh, is ge uh, gezegd. Ja, maar daar zitten ook ploegleiders bij, toch, die, die wel in die periode hebben gereden? Ja, nou, daarom zeg ik, we moeten ervan uitgaan dat, uh, dat in die gesprekken. Uh, uh, de waarheid is gesproken tegen de ploegleiders, tegen de ploegleiding moet ik zeggen uh, bij de drie Nederlandse ploegen. En uh, ja, dan moeten we ervan uitgaan dat uh, dat die uh, niet bij deze groepen horen die hier genoemd worden door de commissie zorgdrager. Aha, dus de kleine groep die uh, bij de commissie zorgdrager uh, uh, is ondervraagd, die geen doping hebben gebruikt, dat is de groep die uh, ook uh, bij jullie bij de enquête nee hebben gezegd. Dat, daar lijkt het op. Dan naar Daan Nuijks, manager van de vakansolij DCM-formatie. Heeft hij het gevoel voorgelogen te zijn? Nou, we zouden een inventarisatie kunnen maken... wie in die periode actief zijn geweest. Uh, en dan zou het kunnen zijn dat die gelogen hebben. Hoeft nog niet, want het is natuurlijk niet zo dat iedereen destijds foute dingen deed. Maar het is wel een mogelijkheid dat er op dit moment... in het peloton mensen aanwezig zijn die uh, daarbij betrokken waren. Ja. En gaan jullie daar inderdaad een inventarisatie in maken? Gaan jullie daar binnen de eigen ploeg uh, nog iets mee doen? Nou, ik denk dat we onderhand naar vol moeten gaan kijken. En gaan kijken naar de toekomst en leren van wat er in het verleden is fout gegaan. Uh, we hebben geprobeerd om dat te doen. Uh, en ja, daar zijn we niet veel wijzer van geworden. Dus uh, ik denk dat het heel moeilijk is om dat nog te gaan veranderen. En wat bedoel je met daar zijn we niet veel wijzer van geworden? Nou, wel, destijds, uh, heeft iedereen uh, verklaard uh, schriftelijk... in bijzijn van, uh, van onafhankelijke personen dat ze niks hebben gedaan... Ja, juridisch kun je in Nederland op dit moment geen stappen meer ondernemen. En tot slot Marcel Wintels van de KNWU. Hoe kijkt hij naar het verschil tussen de twee onderzoeken? Het is een initiatief geweest van de ploegen, het uh, convenant, waar we als KNWU en dopingautoriteit uh, in hebben meegedacht... hoe dat tot stand te brengen. Uh, we hadden toen gehoopt dat dat een klimaat zou scheppen ook... Uh, waarin openheid gegeven zou worden naar de ploegen. Dus de werknemers naar hun ploegleiding... Uh, als je nu dit rapport leest, dan kun je tenminste uh, de vraag stellen of daardoor iedereen het eerlijke antwoord gegeven is. Ja, Marcel Winters en Dan Luiks erkennen dat ze waarschijnlijk voorgelogen zijn. Richard Pluggen van de Blanco Pro Cycling zegt dat duidelijk niet. Wat zeggen nou deze reacties, Gio? Ja, ja, Dat Pluggen sowieso in een spagaat zit. Er is een nieuwe ploeg begonnen op uh, de fundamenten van de oude Rabobankploeg... waar natuurlijk een, een flink verleden aan vasthangt. Heeft ook nog te maken met mensen uit die tijd. Ja, Ik denk dat hij een beetje worstelt met het idee van goed werkgeverschap. Dat hij denkt van ja, ik ga mijn eigen personeel op dit moment... niet keihard afvallen in uh, de media. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij dat intern... Uh, zo maar laat liggen op het moment dat nou weer zo'n uh, onderzoek naar buiten komt... en dat er gewoon gezegd wordt van ja, 80 tot 95 procent. Dus ga er maar vanuit. Ook die mannen die in de tijd nee hebben gezegd. 200 mannen zijn in de tijd ondervraagd. 200 mensen uit het wielrennen van die periode. En alle 200 hebben ze op vier vragen die met doping te maken gehad, uh, hadden... hebben ze geantwoord nee, nee, nee, nee. Ja. Het is gênant eigenlijk. Dat is eigenlijk heel gênant. En wat dat betreft is Lux, denk ik wel wat realistischer. Ja, en Wintels geeft nu eigenlijk ook wel voor het eerst toe van... ja, ik heb nu maar wel mijn twijfels bij die enquête. Uh, die hing aan dat convenant van die drie Nederlandse profploegen. Enzovoort, enzovoort. Ja, mijn twijfels. Hij is gewoon in de maling genomen. Ja, maar dat wil hij natuurlijk niet heel graag uh, ja, maar nee, is het niet maar... het makkelijkste om dat gewoon eens een keer de waarheid te vertellen? Ja, maar dat zou ik bijna denken met, met alle betrokkenen. En uh, dan kom je weer op het punt uh, de renners die in die tijd uh, ermee te maken hebben gehad. Van ja, uh, ik begrijp aan de ene kant waarom ze het niet vertellen. Omdat ze bang zijn dat ze hun baan kwijtraken. Zeker nu, omdat ze gelogen hebben uh, in die enquête. Uh, maar aan de andere kant, uh, ik heb wel het idee dat het aardig oplucht... als je wel de waarheid vertelt, dat zie je wel bij Michael Bogert. Ja. Uh, nu heeft Stef Clement, huidig renner van Blanco, aangegeven... wel te willen komen naar de commissie Zorgdragen. Maar hij werd niet uitgenodigd. Uh, Stef, goedenavond. Goedenavond. Hoe zat dat? Nou, precies zoals je zegt. Ja, maar dat uh, is uitermate vreemd. Dus jij hebt gezegd... Uh, ik wil wel komen en je hebt nooit meer iets gehoord. Ja, ik zit dus ook met verbazing weer naar jullie conclusies uh, te luisteren. Want uh, er zijn twee verschillende dingen. Uh, er wordt beweerd dat iedereen vier keer nee zou hebben geantwoord op de vragenlijst die uh, is voorgelegd op initiatief van de werkgevers. Nou, als ik jou nou zeg dat ik geen vier keer nee heb geantwoord, heeft dus niet iedereen vier keer nee geantwoord. Ik heb op een van de vragen heb ik ja geantwoord en daarbij de kanttekening gemaakt dat ik die informatie wilde delen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 Nee. En als de onderzoeksresultaten niet compleet zijn, dan is het minste wat je kan doen, is onze generatie, want daar, eh, daar maak ik deel van uit, ja. in ieder geval in je eindconclusie buiten schot laten. De eindconclusie, het lijkt nu of het is aannemelijk dat sinds 2009 de dopingcultuur in het wielrennen eh, veranderd is, omgeslagen is. Dat is een conclusie die weer terugkomt op het dak van de huidige beroepsrenners die daar niks mee kunnen, totdat het tegendeel dan ook maar eens bewezen wordt. Ja, Stef, op welke vraag had jij ja gezegd? Dat gaat jou helemaal niks aan. Ik heb gezegd dat ik een vraag heb beantwoord met ja. En dat dat informatie betrof die ik met de, de commissie zorgdragen, de commissie die daartoe is ingesteld om dus niet dit soort interviews te houden van met wie wil jij wat delen, te doen, heb ik ja geantwoord en ik ben niet uitgenodigd. Stef, heb jij je in de tijd niet verbaasd over, die, over het feit uh, dat dat niet in die enquête uitslag kwam? Want daar is echt letterlijk gezegd: iedereen heeft overal nee op geantwoord. Ja, goed. Ik, uh, ik, uh, ik zeg je, ik heb niet op vier vragen uh, pertinent nee geantwoord. Ik heb gezegd dat ik informatie wilde delen. En een van de vragen was: wil je informatie delen? Stef, dan even uh, goed. Jij hebt dus gezegd: ik wil, uh, ik, ik wil komen praten. Je bent niet gehoord. Heb je het mm. idee dat er meer renners, weet je van meer renners, uh, die precies hetzelfde hadden, die voor de commissie wilden komen, niet zijn uitgenodigd? Ik spreek alleen voor mezelf in deze. Maar? En wat ik net al zeg, ik, ik, als het bij mij zo is, kan het dus zo zijn, en dat is al een kwalijke zaak, ja. dat niet iedereen die zichzelf heeft aangeboden om aan deze commissie mee te werken, is gehoord. Dat betekent dat er dus een keuze zou zijn gemaakt door de commissieleden. Wie wordt gehoord? En als je een keuze maakt in wie wordt gehoord, dan kun je dus ook een keuze maken in de uitkomst van je rapport. Want als jij uitkiest wie je wil horen, dan kies je dat uit op basis van aannemelijk uh, de uitkomsten. En kun je dus je, je onderzoek dusdanig beïnvloeden dat het ook in één keer onbetrouwbaar wordt. Met andere woorden, jij geeft aan dat uh, jouw verhaal uh, wellicht de commissie niet goed was uitgekomen. Dat zeg ik niet. Ik zeg alleen dat, dat, uh, dat je dat wel moet afvragen... hoe het kan dat iemand is die dus aangeeft... er zijn dus, uh, jullie zeiden net 200, dat weet ik niet... 200 mensen zijn door de werkgevers schriftelijk uh, gevraagd. Ja, dat, uh, dat is uh, uh, allemaal in februari gebeurd. Als daar al is het er maar één, uh, iemand aangeeft dat hij informatie heeft... die hij wil delen met de commissie zorgdrager... Die 200 resultaten worden overlegd aan de commissie zorgdrager. En er wordt dan gezegd van ja, we hoeven Stef Clement niet te spreken. Dan lijkt me dat toch heel vreemd. Maar dan is het even aan jullie nu, als je in je radioprogramma zit... om misschien eh, commissie zorgdrager te bellen van hoe zit dat? Hoe kan dat? Waarom heb je ervoor gekozen om Stef Clement niet uit te nodigen? We zeker van... te We zijn er zeker van dat, je daar, uh, dat er een gevolgen komt. Misschien uh, niet vanavond, maar dan zeker toch morgen of overmorgen. We gaan er zeker achterheen. Maar wat is de waarde van het rapport nu voor jou persoonlijk? Ja, niks. Nee. Wat ik zeg, ik vind het alleen vervelend... dat het weer terugkomt op het dak van de huidige generatie beroepsrenners. Ja. Als, het een, als het een rapport is wat uh, ervoor gemaakt is... om de vermoedens uh, de aannemelijkheden over de vorige generatie uh, te bevestigen... dan had het zo moeten heten. Maar de eindconclusie... het lijkt erop of het is aannemelijk dat sinds 2009... Uh, de doofcultuur binnen de Nederlandse wielerploeg is veranderd... ja... Dat is dus een conclusie die je, die je niet moet trekken. Als je ons niet wil horen, laat ons dat dan ook buiten. Stef, rond die presentatie hè, van het rapport vandaag viel vaak het woord window dressing. Um, heb jij dat gevoel? Ik weet niet. Wat, wat wordt er bedoeld met window dressing? Nou ja, om in ieder geval de etalage mooi op te poetsen, uh, duidelijk te maken van uh, het valt allemaal wel mee in de wielersport, of in ieder geval uh, ja, het, het straatje schoon te vegen, laat ik het zomaar zeggen. Nou, het, het lijkt het. Ik heb dat vanmiddag ook al zo benoemd. Voor mij, en ik, nogmaals, ik heb niet meer de moeite genomen om het hele 92 stellende rapport te lezen. Uh, voor mij lijkt het erop uh, dat er is voldaan aan de bevrediging van de nieuwsgierigheid van het grote publiek. En dat daarmee een aantal mensen uh, zes maanden zijn bezig geweest en uh, de conclusie hebben getrokken dat ze voldoende wisten... Oké, okay, Stef, bedankt voor je commentaar en uh, we gaan er zeker achterheen. Dank je wel. Oké. Okay. Tot slot, Rio, jij hebt ook gesproken met André Bolhuis, voorzitter van NOC-NSF. Er wordt in het rapport ook een aanbeveling gedaan. Kijk ook eens naar andere sporten en stel misschien ook daar een commissie in. Daar reageert Bolhuis als volgt op. We moeten toch erkennen dat in andere sporten er niet de signalen zijn... die zoals uit de wielersport komen. Atletiek is natuurlijk wel een sport waarbij dat... Ook wel zo is, maar in mijn gevoel toch niet met die frequentie waarbij uh, bij de wielrensport... De... Het zijn toch wel grote zaken. Veronica Campbell, uh, Sprintster. Uh, ik kijk naar uh, de winnares van de 60 meter op Europese kampioenschappen Indoor atletiek, De werpnummers waar allerlei medaillewinnaars, Olympische Spelen, uh, geschrapt worden. Klopt, maar daar is ook preventie op losgelaten. Die mensen zijn ook in veel vroeger stadium dus ook al ontdekt en geëlimineerd. Wat dat betreft was atletiek voor op wielrennen, hoewel wielrennen heel erg geïnvesteerd. Althans, dat zeggen ze in ieder geval. Bij atletiek natuurlijk komt het veel voor. Hè? Bij de sprintnummers dan zijn legio-voorbeelden, zoals je ook zegt. Maar daar is een goed systeem. Wij zouden qua preventie daar meer kunnen doen. doen we al veel aan, maar dat zou geïntensiveerd kunnen worden. En ik denk meer aan andere sporten waar nog helemaal nauwelijks of niks gebeurt. Gaan we daar nog eens kijken? Ik denk dat we dat wel moeten bekijken, maar ook weer niet een heksenjacht gaan beginnen. Uh, Struisvogel André Bolhuis. Nou ja, hij wil zich in ieder geval niet uh, hieraan branden. Dat is duidelijk. Hè. Hij is een beetje overvallen door de vraag... Uh, de vraag die trouwens inderdaad wordt opgeworpen, gewoon in het rapport. Van, nou ja, waarom niet een dergelijke commissie in allerlei andere grote sporten... waarvan je het vermoeden hebt dat dat toch ook het een en ander gebeurt. En vandaar ook dat ik met voorbeeld kwam van atletiek. Uh, dan weten we dat dat door de loop der jaren Er wordt heen... gesproken over atletiek. Er wordt ja, gesproken schaatsen. over zwemmen, over schaatsen, uh, over voetbal. Er wordt gesproken nu over twee judoka's... die kort achter elkaar zelfmoord hebben gepleegd... waardoor allerlei geruchten komen van die die, die de grond onder ja. de, de voeten werd te heet. Kijk, het gevaar is natuurlijk hè, dat vanuit de wielrennerij... en da, da, daar moet je altijd enorm voor oppassen... dat dan heel snel gewezen wordt naar andere sporten... Ja, om zichzelf te pleiten. Is. Maar ik ja, denk dat inderdaad dat het over groepen. de hele breedte van de sport... overal wel geld verdiend wordt met sporten. Dan is sport geen spel meer. Dat werd trouwens door diezelfde bolhuis uh, in de persconferentie... toen hij het rapport in ontvangst... dan werd dat nog eventjes gezegd. Dus ja, hij erkent het probleem. Hij weet dat het groter is dan het wielrennen alleen... Maar voorlopig heeft hij niet veel zin om ja, die beerput te gaan openen. Presenteer jij morgen? heeft ze serieus? Nee, nee. nee. Oké, okay. maar we moeten het wel oppakken. Hè? Wat, ja, zeker, we gaan zijn. het zeker oppakken. ja. Okay. Dankjewel. Ik, ik riep als een van de sporten uh, tennis ook. Zomaar even tussendoor. De tweede dag van het grastoernooi in Rosmalen was geen succesdag voor de Nederlanders. Michelle Kruidjeck en Kiki Bertens werden uitgeschakeld in het dubbelspel. En Timo de Bakker en Argster Rus verloren de openingsronde in het enkelspel. We praten erover met Marcella Mesker. Goedenavond, Marcella. I Voordat check. we het gaan hebben over het mooie gras van Rosmalen. Um, heb jij wel eens vermoedens gehad over doping in de tennis? Uh, nou, in mijn tijd helemaal niet. Dan was uh, het dieet van Martina Navratilova, pasta en uh, geen uh, rood vlees meer... dat was al heel uh, spectaculair. Nou, de, vandaag de dag is het glutendieet bij de tennissers. Maar het enige wat, wat wel eens naar boven komt drijven bij tennissers... Ja, dat zijn de recreatieve softdrugsen... Cocaïnegebruik ooit van uh, Mats Wielander en uh, Karel Novacek, uh, Richard Gasquet, hè, top 10 speler nu. Die was uh, ooit eens een keer in een nachtclub uh, gekust door iemand die kennelijk wat uh, cocaïne op de lippen had. En ja, daar was maar hij is ook wel eens tennissers gepakt in het verleden. Uh, we, we weten er met name van. Nou, André Agassi heeft natuurlijk wel een uh, boekje open gedaan in zijn ja. boek. Open heette dat, hè? die heeft wel uh, daar toegegeven iets te hebben gebruikt om een uh, blessure te herstellen. Uh, John McEnroe schreef in zijn uh, biografie dat hij ooit een uh, ja, cortisone had gebruikt... een soort paardenmiddel, ook om uh, sterker te worden. Toen was het nog helemaal niet bekend dat dat verboden was. Nee. In de tijd van Eggersie wel. Die maar, is tegenwoordig, toen, uh, Marcella, ja, maar tegenwoordig, Marcella, ze reizen de wereld rond. Ze gaan van links naar rechts, van, ho van, van hoog naar laag. Uh, ze spelen, ze spelen, ze spelen, allerlei ondergronden. En bijna iedereen uh, blijft redelijk fit, bij wijze van spreken. Dus uh, vraagtekens blijven wat dat ja. betreft toch ook een beetje staan, hè? Opgetrokken wenkbrauwen bij uh, nou ja, spelers, om ze maar eens te benoemen... een Nadal en een Ferrer, die zijn er wel. Ja, dat okay. klopt. We gaan uh, naar tennis van uh, het heden, althans in Nederland. Hoe verrassend was de nederlaag van Timo de Bakker? Nou, voor hemzelf vooral erg verrassend. Um, zo gaf hij aan de afloop. Uh, hij verloor namelijk van een 31-jarige gravel-specialist... Italiaan, Lorenzi. Best een goede speler, hoor, goede, steady, top-100-speler... Ja, een hele goede loting op het gras. Zeker met een service die de bakker toch heeft. Had hij die, die jongen wel kunnen hebben. Hij verloor in twee tiebreak sets. Was er dichtbij. Stond 4-1 voor in de tweede set. Maar speelde gewoon twee hele beroerde tiebreaks. Nou, dat zijn de punten waar het om draait. En als je dan met je sterkste punt je service een dubbele fout slaat... je mist een paar makkelijke ballen... ja, dan zit je toch niet goed in je vel... dat je het dan net op het moment suprême mist. En dat gebeurde daarbij. De bakker die... Ja, Ik had het idee, de hele wedstrijd ook een beetje rondliep... qua lichaamstaal, van ik moet deze jongen verslaan. Ik moet hem kunnen hebben, maar het lukt maar niet. Waarom speelt die jongen zo goed? Waarom mep ik hem niet weg? Weet je, Dat gevoel, dat, dat leek hij uit te stralen in de lichaamstaal. En ja, op het moment Suprem lukt het ook niet. Dus hij baalde stevig naar afloop. Was niet tevreden, vond niet dat hij goed had gespeeld. Ja, en vond eigenlijk gewoon dat hij had moeten winnen. En ik denk dat hij daarin helemaal gelijk heeft. Ja. Uh, hij kwam van ver, was in de winning moed, keerde terug in de top 100. Hoe belangrijk is deze les dan nou weer voor Timo de Bakker? Ja, het is een les die steeds weer terugkomt, hè. Want ja. uh, inderdaad, laatste jaar heeft hij hard gewerkt, omhoog geklommen, via kleine toernooi, stond toch weer in de top 100. Hoofdtoernooi eh, Roland Garros. goede wedstrijd gespeeld tegen top-tiener eh, Stanislas Favrinka. Vier sets verloren. Een paar sets heel behoorlijk tennis. Uh, gaat naar Queens vorige week. Engeland, gras -tournoi. Wint daar de eerste ronde. Weliswaar een goede loting. Maar wint toch. Nou, speelt dan een aardige partij tegen Thomas Berdy. Dus ja, dan doe je weer mee met de grote jongens. Maar ja, misschien zijn de verwachtingen dan toch wel weer te hoog. En denkt hij... Ik ben er al. Ja, ja. En dat ben je natuurlijk helemaal niet na twee toernooien. Ah, oh, Schoen... Rus ze kwam ook Draakje in actie. Ja, ze verloor, sorry dat je onderbreekt. Uh, hoe zou je dat verlies willen omschrijven? Ook zoiets? Ja, toch wel een beetje verwacht. Bij Rus veel meer dan bij de bakker. Want Rus is natuurlijk aan een heel slecht seizoen bezig. En Riba Rikova, ja, top 50 speelster, goede grasspeelster. Um, ja, ik, ik, ik had wel verwacht dat hij zou winnen. Alwel Rus toch een setpoint had in de eerste set, 7-5. Maar ja, dan 6-2, tweede set wegslaan... dat betekent ook dat je, ja, dat je dus gewoon wegleidt in zo'n partij. Hè. Eerste set net verliezen en dan mentaal aangeslagen... toch weer makkelijk twee keer je service game verliezen. Dus het was verwacht, maar c ja, 5 6-2, geen lekkere uitslag. Het, het, het gaat nog niet goed, het zal een keer weer beter gaan. Maar ja, het seizoen is gewoon tot nu toe niet best, dus dat past waar, in het ja, patroon. Ja, waarop baseer je dat het wel weer een keer beter zal gaan? Want uh, het gaat op dit nou ja. moment echt in een spiraal. Ja, klopt. Ze is van uh, ja, rond de 70 uh, in de wereld, staat ze nu 155. Uh, gaat uh, volgende week naar Wimbledon, heeft daar een derde ronde te ver verdedigen. Ja, uh, gaat het daar niet goed, dan ga je alweer richting 200. Het gaat wel een keer goed. Kijk, ze is natuurlijk nog wel redelijk jong. Hè? 23 uh, kan, nog, uh, kan nog zeer hard aan zichzelf werken en dat is nodig. En op een gegeven moment moet je ook zeggen, van nou, nu ga ik er even een tijdje uit. Nu ga ik wat sleutelen aan mijn service bijvoorbeeld, die gewoon heel slecht loopt dit jaar. Of ik ga gewoon eens vier, vijf uur per dag trainen. Um, op een gegeven moment komt ze wel weer terug, want daar heeft ze de leeftijd nog voor. Iedereen maakt dat wel een keer in zijn carrière mee, dat je gewoon ronde na ronde, toernooi na toernooi in die eerste ronde verliest. Alleen ja, heel vervelend is het wel. Ja. Waren er nog verrassingen? Het was niet bij de Nederlanders, maar waren er gewoon nog verrassingen? Nou, vond ik wel hoor. Vooral in mannentoernooi, toch wel aderlatingen voor het toernooi. John Isner, weet je, die 2,6 meter zes ja. lange Amerikaan, de marathonman, als derde geplaatst. Toch een bezienswaardigheid in Rosmalen. Ja, Die verliest van een uh, jonge Rus, Donskoy, drie sets. En ja, dat is niet leuk voor het toernooi. Want ja, je komt toch voor een John Isner om te kijken naar de ace koning van het circuit. En die gaat er dan uit, de eerste ronde. Trouwens, wel gunstig voor Robin Haas. Want die speelt nu tegen die Donscoy in de tweede ronde. Dus wat dat betreft, ja, een buitenkansje voor, voor Haasen om misschien een kwartfinale te halen. En dan heb je ook nog Bagdadis, die stond als zestige plaats. Leuke speler, attractieve speler, creatieve shotmaker. Ja, die verliest dan van gravel specialist Berlok 6-2, 6-4. Dus zo zie je maar weer dat grastennis, dat blijft een specialistische ondergrond. En zo'n eerste ronde altijd tricky. De krachtsverschillen zijn veel kleiner op gras. Een beetje geluk, een goed dagje hier, een, een service op de lijn. Ja, en je schakelt dan toch een veel hoger geplaatste speler uit. En dat gebeurde dus in het Wel jammer... Maar uh, ja, dat gebeurt. Ja, dankjewel Marcella. Laten we hopen dat het een goede nacht wordt voor Sijsling. Want die uh, is afgehaakt voor vandaag voor het dubbelspel. Uh, morgen speelt hij tegen Favrinke aan. Laten we hopen dat hij weer beter is. Nou, ziek, zwak en misselijk. Het geldt een beetje voor de tennis. Uh, Nederlandse Tennisbond heeft Martin Boom uh, in dienst genomen. De geboren Zweed gaat zich vooral bezighouden met de opleiding van jong talent. We praten erover met de technisch directeur van de KNLTB, Jan Siemerink. Goedenavond. Directeur sportief, goedenavond. Directeur sportief, ja, technisch directeur. Ja. ja. Is het is, ja. Ja, toch wel iets anders? Nou ja, een technisch directeur zal thuis zijn. Een directeur sportief zit nu in de auto van ons maal in huis. Oké, okay, dat is het verschil. Ja, ja, ja. Het is, ja. is slecht voor de kilometers wat betreft de KNLTB, ja. maar het hoort erbij. Eh, opleiden van jong talent, voornaamste taak? Nou, even nuanceren. Hij gaat leidinggeven aan het opleidingsprogramma van de KNLTB. Ja, hij gaat dagelijks... Trainingen runnen in Almere, in het Nationaal Tenniscentrum, en is dan verantwoordelijk voor alle trainingen daar ter plekke. Dus wat, uh, ook voor de Davis Cup en Fed Cup spelers die dat trainen, voor de jonge oranje mensen die dat trainen, maar ook voor uh, de 12, 14, 16 en 18-jarigen die daar trainen. Hoe staat hij in het organogram, zoals het zo mooi heet, uh, bij jou in de buurt? Hoe? Hij zal direct onder mij vallen, ja. Uh, je hebt overigens ook een aantal oud spelers aan je staf toegevoegd. Uh, waarom heb ja. je nu voor Boom gekozen? Ik denk dat dat een, een man is met veel ervaring. Hij is 58. Heeft, uh, um, in de tijd dat ik speelde heeft hij een aantal Zweden begeleid. Zoals Magnus Larsson, Nicholas Kulti, uh, Thomas Enqvist, Miguel Tilstreuk. Um, hij heeft uh, vijf jaar ervaring bij de Engelse Tennisbond. Um, hij heeft de laatste jaren uh, lesgegeven in de tennisschool van Mark Paul Burgerstijk, waar hij met jonge talentjes ook op de baan stond. Kortom, hij is allround, hij is ervaren en, en no-nonsense man. En uh, ik denk dat dat uh, de juiste man is momenteel voor ons uh, nationaal trainingscentrum en voor de KNVB. Is jouw staf nu compleet of heb je nog meer wensen? Uh, nou goed, we hebben natuurlijk uh, uh, vorig jaar zijn we twee mensen al kwijtgeraakt. Hè? Hugo Ekke en uh, Roland Gutske, die hebben we op korte termijn niet ingevuld. Maar die ben ik nu natuurlijk langzaam aan het invullen. Paul Haruis is daar eentje van, die, uh, die invulling geeft aan mijn, uh, uh, zeg maar de, de beste jeugd van, van 16 18 jaar. Uh, Martin Bob is nu echt wordt aangetrokken als hoofdcoach. Dus die gaat echt sturing geven en leiding geven aan, het hele, aan de hele technische staf. Uh, ja, als er nog eentje bij kan komen, dan uh, denk ik dat we wel uh, dat we een aardige staf hebben. Ja, Raymond Sluiter zit er ook volgens mij al bij, hè? Die zit er nog niet bij. Oh, die zit er nog niet, maar niet bij. Dat, uh, maar dat, dat zou kunnen. Dat is ja. de volgende. Eh... <laughs> Dat meld je morgen. Ja, dus zo houden we de uitzendingen vol. <laughs> uh, is alles nu gericht op talenten kweken? Nee, nou goed, alles is gericht natuurlijk op... Uh, uh, degene die het zich hebben dat dit er ook uitkomt. Zo moet het uit zien. Ja, Jan, uh, we hadden het er net even met Marcella over. Uh, een aantal spelers waarvan ze zegt... het heeft uh, toch een beetje mentaal, het is toch een beetje... Uh, hoe kan het nou toch? Is dat iets waar je je uh, over kan opwinden... maar waar je geen grip op hebt? Um... Nou ja, goed, we gaan natuurlijk wel proberen daar uh, werk van te maken. Het moeilijk is zo, kijk, dat, dat, eigenlijk heel veel dingen zijn wel voorhanden. Heel veel mensen zijn voorhanden, sportpsychologen, uh, voor maar je hebt ook te maken soms met gedragsstoornissen. Hè? Dus dan, ga je echt, dan moet je echt een stap verder gaan. Dus, dat, dat ligt gewoon we weer net even buiten de sport. Maar om één lijn te trekken vanaf, uh, zeg maar, kinderen van 12 jaar tot richting deze Cup, Cup, waar je naartoe wil, dat is een lange lijn waar je heel veel obstakels tegenkomen. We zijn natuurlijk ook in gesprek geweest met noc en NSF, bijvoorbeeld daarover, hè, om dat op een goede manier nog aan te pakken. Nou, Heel veel sportbonden zijn nog lang niet zo ver. noc en NSF is ook geïnteresseerd om die samenwerking aan te gaan. Want je komt op dat traject kom je gewoon verschrikkelijk veel tegen. Ja, en hoe ga je dat op de beste manier invullen? Dat een hoop mensen eh, eh, zeg maar in het netwerk zitten, maar dat trek je één mooie rechte lijn, zodat het voor alles en iedereen duidelijk is wat er van je verwacht wordt en wat er nodig is om uiteindelijk een, een echte topsporter te zijn. Oké, okay, Jan. Uh, wat deed je 25 jaar geleden bij het EK 88? Zat je in het oranje? Ging je naar Duitsland? Hoe beleefde je het? Ja, ja dat, was, dat was de tijd dat ik mijn eindexamen nog deed. Voor ook namelijk. Dus uh, het was één groot feest toen. En dat werd wel even nog met die titel gevierd ook nog. Ja, heel goed. Dus ja, mooie tijd voor mij. Nou, luister dan maar even mee naar het volgende onderwerp. Dankjewel, Jan. Het is bijna half elf. Okay. Iets over half elf. Vijf over half elf. Dat betekent tijd voor onze dagelijkse serie over dat EK van 88. Zoals u weet was Oranje in groep B in gedeeld... in de voorbereiding op de derde groepswedstrijd En die is tegen Ierland. U hoort een bijdrage van Robert Meder en Edwin Cornelissen. Het Europees Kampioenschap voetbal van 1988. Het is vrijdag 17 juni. Mijn vader komt vandaag Evan en mij opzoeken. Wat zal hij trots geweest zijn... toen zijn zonen tegen Engeland aan het werk waren. Tegenover ons laat hij dat niet merken. Maar ik hoor het wel eens van zijn vrienden... Het dagboek van Ronald Koeman. Vroeger, toen we nog niet uit huis waren, bemoeide hij zich regelmatig met onze voetbalzaken. Tegenwoordig niet meer. Omdat wij natuurlijk inmiddels ook al wat jaartjes meehobbelen. Nu geeft hij zijn mening alleen nog als het fout loopt. Het was niet iemand die, uh, die vooruit uh, of voorop loopt. Die altijd wel op de achtergrond was. Uh, die niet altijd uh, aanwezig was ook uh, bij wedstrijden. En gelukkig was hij er toen wel. Uh, want later ooit in, met de Champions League finale van mij in Londen... met Barcelona was hij er niet, waar hij uh, nog steeds spijt van heeft. Dus dan is het leuk, omdat het ook uh, onze vader is die altijd gevoetbald heeft. Die, uh, die ons ook altijd wel met twee beentjes uh, op de grond hield. En ook verstand van zaken had. Dus uh, dat was een leuk moment uh, om met hem uh, even weer bij te kletsen. Ja, dat, gaan, dat soort gesprekken gaan uh, heel kort over... Uh, hoe de situatie thuis was en hoe het gaat. Maar voor de rest gaat het vooral over voetbal. Wat hij ervan vond en wat hij van het Nederlands zelf vond. En, en hij gaf wel zijn mening over ons spel, wat beter kon. En over het spel van het hele Nederlands elftal. Nou, dus het dat, dat is niet zo dat hij altijd maar zei van, uh, dat het alleen maar goed was. Hij was altijd uh, zeer kritisch naar ons toe. Want ja, natuurlijk zoals iedere wedstrijd zijn er altijd momenten die beter kunnen. En, en dat zag hij altijd wel erg goed. Dat je de moment uh, hoe je verdedigt of hoe je positie kiest. En, en of hoe je een bepaald duel ingaat. Ja, dan, dan praat je wat gedetailleerder met hem dan je met andere mensen over voetbal praat. Ja, stel je voor dat je zelf vader bent en uh, je hebt twee zonen die, uh, die in een neon samen samenspelen op een EK. Ja, dat, ik denk dat dat, uh, dat er niets meer te wensen is voor een vader. Dat merk je vaak uh, via anderen, dat, niet via hemzelf. Daar bleef hij altijd wel heel rustig en cool in. Maar, maar hij liet natuurlijk best wel eens op te scheppen naar andere mensen toe. Hoe trots hij was uh, om twee zoons te hebben binnen het Nederlands elftal. Maar nou, leuk. Gewoon even het zien van je vader uh, op dat moment. En uh, dat is ook altijd weer even een welkome afleiding. In groep A plaatsten West-Duitsland en Italië zich voor de halve finales. West-Duitsland deed dat door de laatste groepswedstrijd tegen Spanje met 2-0 te winnen. En Italië versloeg Denemarken met dezelfde cijfers. Binnen de staf van bondscoach Rines Michels had iedereen zo zijn eigen taken. Zo was er ook iemand die zich moest bezighouden met het wekken van de spelers. Wakker worden, het is tijd, de zon schijnt. We gaan weer een fijne middag tegemoet. Lekker trainen, uit het bed, jongen. Gustaan Haan was uh, de fysiotherapeut de masseur van Oranje destijds... samen met Monnen de Wit. Maar meneer de Haan, u was ook de levende wekker, hè? Dat klopt. Mijn taak was uh, het spul wakker te krijgen. En dat betekent dus de gangen door, alle deuren kloppen... wakker worden, antwoord krijgen en dan weg. En dan tot ontdekking komen bij de tafel met eten... Blijven liggen. En dan, meneer Mierels, hij heeft me niet geroepen. Nee, jongen, dat trappen we niet in. Boete betalen. <laughs> nou, dus u werd er niet op aangekeken nee, als ze te laat kwamen. Ik beheerde het wel altijd. Het was wel de bedoeling dat Guus de schuld kreeg. <laughs> maar dat is uh, eigenlijk nooit gelukt. Even doornemen hoe dat ging. Dus u ging naar die deur. Uh, daar kwam dan die roffel weer. Hè? En dan was het dus uh, wachten op reactie. Ja, ik moest uh, geluid horen, ik moest de antwoord krijgen. En dat was ook mijn eerste houvast. Want uh, ze konden natuurlijk zeggen: ja, we hebben Gus niet gehoord, of hij heeft niet geklopt, of uh, weet ik wat. Ja, en als ze dan niet op die roffel reageerde, dan uh, deed u er nog even wat vocaal bij, hè? <laughs> ja, dat deed ik er wel altijd bij. Ja. Wat zei u dan? Nou ja, dat ligt er een beetje aan. Ik had niet de vaste min. Ik roep maar wat, wat in mijn gedachten komt. Ik probeerde die gasten een beetje ja, wakker te maken, doordat ze naar me moesten luisteren: van, vertelt hij nou weer die ja, en... en dat was dan uh, wel vaker. <hijf> De Waren er wel bij met een ochtendhumeurtje ook? Nou, ik denk het niet. Tenminste, dat merk je niet, want die knapen worden wakker gemaakt. Die gaan zich uh, wassen, uh, uh, prepareren voor het ontbijt. Want daarvoor werden ze natuurlijk gewekt. En dan kwamen ze aan het ontbijt. Nou ja, dan gingen zij uh, aan de spelers tafels zitten... en wij gingen aan de staftafel zitten. En we controleerden alleen maar of ze op tijd... Uh, als we op tien uur moesten ontbijten. Dan moesten ze ook binnen zijn. En niet één minuut of een half minuut over tien... Die uur binnen, een half minuut laat moeten. Het klinkt misschien heel onbenullig, hè? Levende wekker zijn in zo'n hotel. Maar het was een hele belangrijke taak. Hè? Want uh, ieder dingetje dat Michels deed, dat had een doel. Zo ook uw taak. Ja, maar dat klopt. Maar dat wekken dat was natuurlijk een, een heel bescheiden taak. Want ik had natuurlijk een veel belangrijkere taak. Als masseur, als fysiotherapeut? Ja, precies. Uh, het, het verzorgen van de jongens, dat was mijn belangrijke taak. Dus ja. dat we tot s'nachts één uur aan het werken waren... in de massageruimtes. Want uh, ja, ook met dat werk, hè, als masseur, als fysio... wat verband band kregen u met die spelers? Ja, dat is, dat is een heel intieme band die je krijgt. Want je werkt uh, met die jongens, die liggen op tafel. Uh, ze moeten behandeld worden. Die behandeling die wordt uh, ja, als, uh, als fijn en goed ervaren... Ja, dan heb je toch op de duur uh, heb je toch een connectie. Ze leren je ook kennen als mens. He, je kan, uh, je kan uh, heel indringend bezig zijn met iemand... om je een beetje op te dringen van... kijk, mij is belangrijk zijn. Maar je kan ook bescheiden zijn. Zij voelen eigenlijk aan uh, de handen die hen masseren... Uh, wat voor karakter erachter schuilt? Het zou filosofisch zijn, zo over het algemeen niet hoor, denk ik. Maar ze merken natuurlijk wel de manier waarop ik behandel. en waarop een ander behandelt. En dat merk je dan ook uit de, de, de dankbetuigingen die je krijgt later. van Guus, we fijn van elkaar. Maar u was natuurlijk ook wel een soort klankbord voor die spelers. Ja, er wordt natuurlijk uh, heen en weer gepraat. En ik heb geleerd, want ik doe dat werk al jaren en jaren. om te luisteren en het op te bergen. En Vooral niet doorvertellen? Absoluut nooit doorvertellen. Ook niet aan een coach? Ook niet aan een coach. Want ze moeten soms hun frustratie even kwijt. Nee, ja, dat vertel je niet door. nee. Nog even terug naar het wekken, hè. Is dat ritueel ook wel eens uh, fout gegaan? Ja, ik heb inderdaad wel eens uh, op een deur staan bonken. En ik denk, nou, ik krijg een antwoord? nog een keertje kloppen, nog een keertje kloppen. Ik denk, ja, ik moet toch een antwoord hebben. En opeens gaat de deur open, staat er een Japanse meneer heel verontwaardigd. Wat is er aan de hand? Ik heb daar eens een keer mijn excuus aangeboden. Maar het is natuurlijk stomzinnig om bij een verkeerde deur te staan te bonken. Iemand die op vakantie in Nederland is. Of in Duitsland is in dit geval. En uh, een of andere verzorger van een heel zelf voor de deur te staan. Mm -hmm. Dat was natuurlijk wel een beetje stom. Mag ik er nog één keer horen, meneer Daan? <tosses> <tosses> Wakker worden. Het is tijd. Het is een mooie dag. We gaan weer lekker trainen. Morgen aflevering 8 met de samenvatting van de beslissende wedstrijd tegen Ierland. Het dagboek van Ronald Koeman en de relatie tussen Kees Jansma en ons coach de play van de nerds van Belinda Carlisle. Een hit uit die periode van het EK 87-88. Hij zat al 14 jaar op zijn plek als bondscoach van de Nederlandse korfballers. Jan Schauke van de Bos, heb ik het over. Maar vanaf 1 januari 2014 is hij bondscoach af. Zijn contract wordt niet verlengd. Hij wordt opgevolgd door Wim Scholtmeijer, de huidige coach van Jong Oranje. Ayot Kloosterboer vroeg aan van de bos, hoe de mededeling bij hem aankwam. Ja, zo, zo gaat dat. Het contract loopt af en dan... Dan wacht je tot uh, of je daar weer een verlenging op krijgt. Nou, na 14 jaar denkt KNKV dat ze dat anders moeten doen. Daar ben ik het natuurlijk volstrekt niet mee eens, maar uh, ja, dan gaat dat zo. En nou, ik denk dat we een redelijke oplossing gevonden hebben. Want ik krijg gewoon een uh, erg leuke baan terug. Je, maar je zegt, je bent het volstrekt niet mee eens? Nee, natuurlijk niet, want dat is het leuke natuurlijk... Uh, je vindt jezelf altijd degene die zeg maar, dat het beste kan, maar je doet het het liefst. Dus is het altijd een foute beslissing. Daarom is het ook maar goed dat, dat je als bondscoach in dat soort dingen niet meepraat. Wat heeft het KNKV tegen je gezegd? Het KNKV heeft tegen mij gezegd dat uh, het nu na 14 jaar uh, gewoon tijd is voor wat vernieuwing. En dan denk ik, ja, nou, dat, dat, dat kan als jullie dat vinden. Je krijgt nou een nieuwe um, functie... Wat gaat dat inhouden? Ze noemen het Master Coach. Ja, mooi gemaakt hè. Ja, je moet iets met een, uh, ja, met een, met een ex-bondscoach. En je, daar wil je dan wat mee, Dan moet je een titel voor geven. Dan kun je allemaal mooie titels maken. Coach, coach, uh, senior coach, head coach, Master coach. Maakt dat maar niet zoveel uit. Nee, maar nu klinkt het alsof ze je omhoog promoveren. Dat zou je niet leuk vinden. Nee, maar die truc die wordt altijd uitgehaald, dus die kennen we langzamerhand wel.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 Misschien heb je jezelf dan wel in de vingers gesneden, want in de, in de loop der jaren is de sport binnen Nederland zo geprofessionaliseerd door onder meer de Corval League, dat uh, buitenland een lichtjaar achterloopt. Ja, maar dat was ook de bedoeling. En niet zozeer dat je dat gat maakt, maar wel dat je op een goede manier laat zien hoe het eigenlijk moet. Wij hebben nu, laten wij aan alle andere landen in de wereld zien, hoe je sport moet bedrijven. En dat houdt in op de manier waarop wij dat doen. En daarmee neem je wel afstand, maar je bent wel een fantastisch voorbeeld. Goed de World Games komen eraan. Colombia. Ja, uh, ja daar gaan jullie natuurlijk winnen, zeggen we dan. Ja, en dat is ook de, natuurlijk van wat iedereen daarin verwacht. Ik weet alleen dat sportbedrijven ja, altijd de linkerboel is. En uh, we, ja, ik kan me nog heel veel dingen herinneren dat ik denk, nou, moet wel even heel, het kan best wel spannend worden. We moeten gewoon heel goed zijn. En, ik wil met dit team gewoon echt heel erg goed spelen. En op een, op een waardige manier een eindtoernooi spelen. En ik wil daar goud meenemen. En dat blijft gewoon iedereen af. Dat is voor ons. En dat, dat eisen we eigenlijk op. En dan wil je een topprestatie leveren. En het team staat er op dit moment gewoon echt lekker voor. Het gaat goed. En dus ik heb er alle vertrouwen in dat dat ook gerealiseerd gaat worden. Even naar je opvolging, Wim Schotmeijer. Uh, ja, dat is een, een international geweest, je hebt hem in je team gehad. Nu coach van Jong Oranje. Wat zijn zijn kwaliteiten als coach? Uh, ja, Dat weet ik natuurlijk nog niet zo heel goed, want uh, zoveel heb ik niet gezien. Ik ben met Wim en het uh, Jonge Oranje-team meegeweest naar Barcelona, naar het uh, WK onder 21. En uh, dat hebben ze uitstekend gedaan. De ploeg heeft goed gepresteerd, uh, de ploeg zat er gewoon fantastisch voor, was ook een afsluiting voor die ploeg. Ik vind dat Wim daar goed vorm aan gegeven heeft. Uh, nou, nu mag hij een andere klus gaan doen. Dat is geen gelijke klus. Weet je? Dat is toch een klus waarmee uh, uh, je ja, wat meer voor het voetlicht komt. Uh, iedereen vindt ervan, iedereen bemoeit zich ermee. Dat weten we. Ik weet het net zo min als, dan, als hij zelf, hoe hij daarmee omgaat. En dat zullen we wel zien. Het is gewoon een ambitieuze man. Uh, ik denk dat hij een uitstekend trainer is. Uh, hij heeft één ding, hij heeft wat, wat weinig ervaring. En dat, uh, dat, moet hij, uh, dat moet hij gaan opdoen. TK 121 in Israël loopt op zijn eind, maar een ander groot sportevenement dient zich daar alweer aan. Volgende maand komen duizenden sporters van over de hele wereld naar het land om mee te doen aan de zogenaamde Maccabiya Games. Een groot sportspectakel, ieder vier jaar in Israël. U hoort een bijdrage van Edwin Cornelissen. Welcome to Israel and to the 19th Maccabiya Games, the biggest Jewish sports event of all time.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 Wat is dat met sporters? Waarom willen ze zo graag meedoen juist aan deze Spelen? Ja, het is een, een gevoel van saamhorigheid wat je hier heel erg gaat meemaken. Het is uh, het land leren kennen of opnieuw leren kennen. Uh, het is vooral een hoop verbroedering en lol. En, uh, ja, en er komt ook nog een beetje sport bij kijken. Dus wat dat betreft ook wel een beetje de Olympische gedachte... dat meedoen nog belangrijker is dan winnen? Absoluut, absoluut. Ja. Ceremonies. De 19e Makabia Opening Ceremony. 18 juli 2013 at Teddy Stadium in Jeruzalem. Before an audience of 30.000 people. A national event attended by the Prime Minister and President of the State of Israel. Nou, het is sowieso bijzonder om, uh, om zeg maar zo'n zo march mee te maken, het stadion in. Want het werkt gewoon met een openingsceremonie, slotceremonie. Ja, heel indrukwekkend. De openingsceremonie uh, is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de Olympische Spelen, iets kleinere schaal. Uh, maar er komen hier toch op 18 juli van dit jaar uh, zo'n 30.000, 35 35.000 mensen naar het stadion in, uh, in Jeruzalem om daar uh, 9.000 sporters aan te moedigen. Wat gebeurt er in het land op het moment dat die Spelen bezig zijn? Leeft dat heel erg? Dat leefde altijd enorm. Daar is een klein dipje ingekomen een aantal jaar geleden. Uh, nou, sowieso is er... Hier altijd in Israël een heleboel gaande. Uh, politiek is er natuurlijk altijd een boel gaande. Intern uh, is er altijd een heleboel aan de hand. En hoe groot zo'n maccabiade ook is... het is één van de grote dingen die hier altijd gebeuren. Dus ja, je moet boksen tegen al die andere dingen die in de krant staan. Het sneeuwde een beetje onder eigenlijk. Ja, als je niet oppast wel, ja. Maar we, ze hebben een heel goed marketingteam. En uh, ja, ik denk dat uh, dat, dat zeker weer uh, op de weg naar boven is. Ik denk dat we een heleboel Israëlische supporters uh, bij alle evenementen te zien krijgen. Dank je voor in de 19e Maccabiah Games, de grootste games ever. Er werd vanavond ook gevoetbald in Brazilië... tijdens het de Confed Cup. Het was de uitermate interessante wedstrijd tussen Tahiti en Nigeria. Om in tennistermen te spreken... de set werd gewonnen door Nigeria. Het werd 6-1 voor de Nigerianen. En als we dan verder gaan in tennistermen... de eerste keer dat Tahiti werd gebroken was al na drie minuten. Het is overigens de groep waar ook Spanje en Uruguay zit dan hockey... Dan hebben we het over de Nederlandse hockeyers. Die eerste zijn geworden in Pool B van de World League in Rotterdam. Oranje versloeg in de laatste poolfase Ierland met 5-0. In de kwartfinale is Frankrijk de volgende tegenstander. En dat duel wordt woensdag om 8 uur gespeeld. En dan is overal gemeld dat Peter Bos de coach wordt van Vitesse. En dat Henry Cruse meekomt. Allebei dus van Heracles. Maar Heracles krijgt nog wat centjes uit Arnhem. En daar zal nog wel over gesteggeld worden. Kortom, wordt vervolgd. En wie de opvolger wordt bij uh, Herakles van Peter Bos, dat wordt in ieder geval voor aanstaande donderdag bekendgemaakt. Dat was uh, Langs de Lijn voor, uh, voor deze avond. Waarop we dus in ieder geval weten dat Stef Clement zei... ik had willen praten met de commissie Waarom ben ik niet gehoord? Dat zal ongetwijfeld een vervolg krijgen in de komende dagen. Zoals gezegd, Langs de Lijn, morgenavond weer om tien uur op deze zender. Nu direct eerst het oog op morgen met niemand minder dan Eva Jinek. Dit was hem, tot een volgende keer. Dag. Bereiken is dat je landen en banken van elkaar gaat scheiden. Dat leidt soms tot ongezonde situaties. Als de zaken er zo slecht voor staan dat je er achteruit hobbelt en vooruit komt, dan wordt het eh, lastig. Banken moeten meer inzage geven in hoe ze er nou voor staan. Hoe gezond hun balansen zijn. Niemand weet het precies. Ja. Stel je voor dat je de banken heel streng test, eh, flinke kloppen toedient. En de komen inderdaad lijken uit de kast gerold. Hm. Wat dan? De financiële staat van ons land, van Europa en de rest van de wereld.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 Overal de kop. Dit is Radio 1.